Maar nu eerst het NOS Nieuws van 6 uur. René van Brakel met het NOS Journaal. ProRail wil morgen weer 80% van de treinen laten rijden. Gisteren en vandaag reden de treinen maar een mondjesmaat vanwege problemen door het winterse weer. Zo zaten veel wissels vastgevroren. De capaciteit moet morgen volgens ProRail genoeg zijn voor een dag in de kerstvakantie. Het negatieve reisadvies wordt morgen ingetrokken. De NS laat op 30 december iedereen met 40% korting reizen... als compensatie voor alle problemen. Het vierde rendier dat zaterdag ontsnapte in Marum is door de politie doodgeschoten. Het dier werd na een tip gevonden in Dieverbrug in Drenthe. De andere drie werden al eerder doodgeschoten. De rendieren kwamen zaterdag uit Letland en zouden voor een agresslee worden gespannen... maar wisten al na vijf minuten te ontsnappen... De dieren zijn doodgeschoten omdat ze een gevaar zouden vormen voor het verkeer. Een officier van justitie moet van de rechter een jaar naar een psychiatrische inrichting. Hij viel begin dit jaar zijn vrouw aan met een stroomstootwapen en sloeg met een baksteen op haar hoofd. Volgens de rechter is de officier van justitie schuldig aan verboden wapenbezit en poging tot doodslag. Maar hij krijgt geen gevangenisstraf omdat hij grotendeels ontoerekeningsvatbaar was. Servië heeft officieel het EU-lidmaatschap aangevraagd. De laatste tijd is de relatie tussen Servië en de EU sterk verbeterd... omdat het land beter zou samenwerken met het Joegoslavië-tribunaal. De EU begint nog geen onderhandelingen met Servië. Daarvoor moet het land de EU er eerst van overtuigen dat het serieus jaagt... op de van oorlogsmisdaden verdachte generaal Mladic. FC Groningen heeft voor volgend seizoen een nieuwe trainer. Het is de huidige coach van jong Ajax, Pieter Huistra... Bij Groningen is hij de opvolger van Ron Jans, die de club na 6,5 jaar verlaat. Het weer op sommige plaatsen valt nog een winterse bui. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst weer een enkele bui. Verder droog en af en toe zon. Dit was het.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 ga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 van ZFN.